Zon en buien nu wisselen elkaar af. In het westen blijft het vanmiddag zo goed als droog. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOR. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort. Staat tussen afrit Volendam en Nieuwedam Twee kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A10 Noord is het weekend dicht richting Amersfoort bij de Zeeburgertunnel. Tot zover de verkeersinfo.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 En ze deden er ook mee in 2007 aan het Eurovisie Songfestival... en werden de derde met Song Number 1. En scoorden vier nummer 1 hits in Rusland. De derde bandlid kwam er pas bij toen de succes alweer voorbij waren. Totdat Mimimi volgde. We hebben het over Serabro nummer 37 in de Zomerse 50. De 50 beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.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 A little bit of you makes me your man. Ah! Ah! Ah! Trumpet, ah! the trumpet, ah! It's mambo number five.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 Ze noteerde 4-17-04 uiteindelijk de e tijd. De Italiaanse Federica Pellegrini was in 4 0, 7, 0, de snelste... net voor de Spaanse Maria belmonte Garcia. En die deed dat in 4 0, 7, 12 Meer spelnieuws, want ook de Nederlandse estafetteploegen... plaatsten zich voor de finales van de 4 100 meter wisselslag. Bij de vrouwen zetten Wendy van der Zande, Monique Nijhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk een tijd neer van 4 28 En daarmee werd het kwartet tweede in de series. Denemarken was bijna een anderhalve seconde sneller: in 3,59-82. De mannen waren Bastiaan Bram Dekker, Juri Verlinde en Sebastiaan Verschuren in 3,39-20. Goed voor de achtste plaats. Frankrijk ging als snelste naar de eindstrijd: in 3,34-65.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 favoriet Chris Froome en ook Alberto Contador... moeten direct al enige tijd toevoegen op concurrent Quintana. De Spanjaard noteerde met Tinkoff Saxo de zevende tijd... en heeft 19 seconden achterstand. Terwijl de Brit van Team Sky tegen een gat van 27 seconden aan kijkt. Goed, we gaan weer met de zomerse 50 verder. En dat doen we met Dumaro en Jan Smit. En Dumaro heet eigenlijk gewoon Dino en is een grote fan van Tupac. Tweede naam van Tupac was Amura, uh, Amaru. Een combinatie van Dino en Amaru is Damaru. De titel betekent Mijn Roos, geschreven door Damaru's dochter Dinoura. De originele versie was al een hit toen de duetversie verscheen. De ging naar uh, SWS Kingdorpen en de enige deels Surinaamstalige nummer 1 hit in Nederland is deze plaats. Een hit is dus uit 2009, Damaru. En Joslit? Ja, jong man. man. Dame, Precies. Damaru en Zijk. Ik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 heart with mine I'm by your side, it's the only thing on my mind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 It's a music bomb. I love is made in. op 28, dit jaar op 31 Ryan Paris, Dolce Vita De Zomerse 50, een overzicht 40 tot en met 31 Of 40, George Ezra, Budapest 39, Yolanda Bicol versus Diecup, We Speak No Americano 38, begonnen dit uur mee Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer 37, de glijden van dit jaar Sierra Bro, Mimi 36, Loubeka Mambo Number 5 35 player Hitty, The Summer is Magic. En op 34 Damaru en Jan Smit, Miro Su. 33 nieuw winnen, Clean Bandit featuring Jess Glyn met Rather B. En op 32 Crystal Fighters met Plans. 31 Ryan Paris met Dolce Vita. Drie jaar geleden was dit de nummer 1 bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar op nummer 30, Laureen Euphoria. De 50 beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. dit is de Zomerse 50. Why? Why can't this? Who oh. we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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traumesee ist außen see. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 10 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. The hates, the hates! You want to hear the sunback of the event.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 ik zag ik je lopen en ik dacht: Oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven en jij ooh. Oe, en we liepen samen verder en ik dacht: Oeh, oeh. Was erbij en zo goed?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 Wij zijn ineens zo goed, oeh. Bij elkaar, en ik weet niet waar ik doe, doe. Hoe zijn we?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 En als we gaan kijken naar uh, Groningen tegen ADO, is het daar ook uh, nog steeds 0-0. Uh, maar uh, wie weet komt daar ooit uh, verandering in. Goed, de volgende plaat die we gaan draaien in de zomerse 50... betekent ook dat we bijna op de hel zitten, als we deze hebben gedraaid. Dit is uh, Jody Bernal. <laughs> God, ik ga hem echt instarten, 1-2, gaat hij, ja! Yeah! De titel betekent, ja, het is ja, nee, Dit is Spaans-talig. Jody werd bekend door de talentenjacht Your Big Break op RTL 4...